7 uur. Goedemorgen. Freddy van Tijn met het NOS Journaal.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 Bewoners die nog in de dorpen zijn houden rekening met evacuatie. Verschillende vluchten van en naar het Argentijnse toeristengebied Bariloche zijn geannuleerd wegens het slechte zicht. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil dat zijn land krachtige raketten ontwikkelt.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 De twee groepen boeren strijden al jaren om onder meer landbouwgrond en de toegang tot water. De Verenigde Staten hebben het geweld veroordeeld. President Obama riep de Keniaanse regering op om een einde te maken aan de visieuze cirkel van geweld. Het Haagse Westeinde ziekenhuis is gisteravond opgeschrikt door een alarm. Dat later loos bleek. De brandweer vermoedde dat er een radioactieve stof was vrijgekomen. op de vierde etage waar vaten met nucleair afval staan. Ziekenhuizen gebruiken radioactieve stoffen onder meer bij bestralingen. De Haagse brandweer rukte direct uit met groot materieel. en met speciale eenheden voor de bestrijding van gevaarlijke stoffen. Maar metingen in het ziekenhuis leverden niets op. Uit een van de vaten was wel vloeistof gelekt, maar van straling was geen sprake.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 De mannen gingen drie dagen vissen, maar uiteindelijk liep de tocht uit op een drie weken durende beproeving toen hun motor uitviel. Ze overleefden door rauwe vis te eten en gesmolten ijsblokjes te drinken. Het ijs hadden ze bij zich om hun gevangen vis in te bewaren. Een helikopter van de Colombiaanse marine merkte het bootje uiteindelijk na drie weken op, zo'n 800 kilometer verderop. De mannen zijn in Colombia behandeld voor uitdroging, ondervoeding en onderkoeling. Het weer... Het is bewolkt, vooral in de ochtend valt er regen. In de middag wordt het vanuit het westen iets droger, maar het blijft grijs. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen op veel plaatsen regen, alleen in het zuidoosten een groot deel van de dag droog. Middagtemperatuur opnieuw rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Met de nieuwe Nevit Trendline HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nevit Trendline.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 Het Kifa Alouche. Goedemorgen, fijn dat u luistert. Ook op deze kortste zondag van het jaar ontvang ik weer een inspirerende gast. En vanmorgen is dat iemand die jarenlang dakloos was. Zijn leven veranderde totaal toen hij op zoek ging naar zijn vader... en ontdekte dat hij de zoon is van een miljonair. Dat levert hem geld op, maar ook verdriet, want die vader was al overleden. Jerry Winkler, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Jerry, het is bijna kerst. Klopt. Hoe vierde jij dat toen je dakloos was? Um, ja, dat vierde je eigenlijk niet. Um, als je bij een opvang zat of wat dan ook, dan stond er wel een kerstboom. En er werd wel een diner geregeld of iets. Maar het kerstgevoel zelf, dat, dat, dat was er natuurlijk niet echt bij. Maar... Dus dat was ook niet echt iets waar je op verheugde? Nee, niet echt. Het was gewoon een dag zoals andere. Ik kan me ook nog wel eens herinneren. Ik had ook wel eens baantjes in die tijd. Af en toe ik gewoon twee kerstdagen stond te werken. Ja. Maar je, maar je, je, hoort, je, je hoort en ziet altijd dat er uh, juist rond kerst heel veel aandacht is... van allerlei organisaties, van allerlei mensen, ja. uh, voor, voor daklozen. Dus ja. uh, uh, ik kan me zo voorstellen dat, dat de hulpverleners allemaal op je nek zaten. Uh, nou, dat, dat viel eigenlijk op zich wel mee, denk ik. Uh, kijk, het, het wordt De laatste jaren wordt het wel steeds meer dat er ook wat voor ze wordt gedaan. En je hebt bijvoorbeeld ook nog een, een geweldig grote kerstdiner wat georganiseerd wordt. Um, er gebeuren wel wat meer dingen Maar voor de persoon zelf voor, voor In mijn situatie dan Had het niet echt veel uitgemaakt dat, dat... Hoe is dat nu? Hoe, hoe vier jij nu kerst? Um, het <laughs> is nou, nog nee, steeds een dag als alle Nee maar. nee absoluut niet, absoluut niet. Ik, ik vier het nu natuurlijk met de familie van mijn vrouw en, en, en wat kennissen en noem maar op Dus het, we hebben nu ook een kerstboom thuis In je, in je eigen huis staan En, en, en van, die, van die kerststalletjes en lampjes En noem maar op allemaal dus we, we komen nu al aardig in de kerstfeer. En als ik dan de, de, de kerstliedjes weer hoor, dan krijg ik wel weer het gevoel wat je vroeger, zeg maar, in, in de goede periode, wat ik toen wel had, ja, dat krijg ik nu wel weer terug. En dat is wel altijd een warm en leuk gevoel. Ik kijk nu alweer uit naar de kerstfilms en noemer erop. Ja, en, en wat, wat is kerst voor jou? Wat, wat betekent dat feest voor jou? Of is, is het, heeft het geen diepere betekenis dan gezellig met familie wat eten en kerstfilms kijken? Nou, ik, ik, ik denk dat je... Met, nou, met kerst denk ik ook nog wel eens een, een vroeger. Ik bedoel, je staat het hele jaar door... zijn staat niet zo vaak stil bij, bij, bij vroeger, denk ik. Omdat je het ook wel druk hebt. Maar met kerst denk je toch wel weer terug. van hey, Vroeger was het ook thuis met een kerstboom... en met mijn moeder en met z'n allen kormetten en, en de pannetjes vlogen in de rond... en het branden van alles aan. Nee, ik denk dat het nu ook wel is. Ja, tuurlijk, het is wel gezelligheid en een beetje bijkletsen met elkaar... en lekker eten en drinken. en Ja, voor de rest... Uh, is dat wel uh, onze kerst, ja. Oké. Okay. Nou, laten we eens kijken of we iets aan die kerstsfeer uh, kunnen doen. Met okay. de, uh, muziek. All I get for Christmas is blue. Strings of lights above the bay Drawn in a glass of red. All I ever get for Christmas is blue. Saxophone on the radio, recorded forty years ago. All I ever get for Christmas is blue. But the snow is so beautiful, all I ever cared for Christmas is blue. It would take a miracle to get me out to way. Get for Christmas is blue Van Over the Rhine en de mevrouw die u hoorde heet Karen Bergquist. Met een heel mooi karakteristiek geluid. Um, u luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is Jerry Winkler. Hij was dakloos, maar twee jaar geleden veranderde zijn leven op slag... toen hij bleek een zoon van een miljonair te zijn. Uh, nogmaals, goedemorgen, Jerry. Goedemorgen. Um, iemand wordt niet zomaar dakloos. Wanneer oh. raakte jij je thuis kwijt? Um, dat begon, denk ik, uh, toen ik een jaar of veertien was. Daar, daar is al een behoorlijke volgeschiedenis aan afgegaan. Om het even kort uit te leggen. Ik was een jaartje of acht. En uh, toen werd mijn moeder s'morgens niet meer wakker. En die bleek toen een hersentumor te hebben. En die moesten naar het ziekenhuis en, en operaties en noem maar op. Waardoor ik dus uh, bij mijn stiefouders kwam te wonen. Dat, dat klikte dus niet uh, helemaal. Om het maar zachtjes uit te drukken. En uh, op mijn veertiende ben ik toen. Uh, ben ik toen naar huis gegaan en van pleeggezinnen naar opvanghuizen, internaten, het hele riedeltje. Ja. En wat was dan de aanleiding of de directe aanleiding om op straat te belanden? Mm, nou, je belandt niet direct op straat omdat je eigenlijk nog een jeugdige bent. En uh, op het moment dat je 18 bent, dan ben je volgens de wet volwassen en dan trekken de meeste zorginstellingen een ander terug omdat ze niks meer aan je kunnen verdienen natuurlijk. En uh, dan kom je eigenlijk in een, uh, in een maatschappij te staan zonder enige voorbereidingen op hoe het eigenlijk allemaal rijdt en zeilt. En, en dan maak je een paar fouten en dan zijn er weinig mensen uh, om dat op te vangen. Waardoor je dan wat harder op je plaat gaat dan, uh, dan menig een. En dan ook echt gelijk de consequenties moet dragen. En ja, bij, bij sommige fouten is het bij mij zo ver gegaan dat ik het uiteindelijk uh, op straat belandde. In die jaren daarvoor was het dus van pleeggezin naar pleeggezin en van instelling naar instelling. Ja. Wat was je toen voor jongen? Uh, nou, niet veel groter dan dat ik nu ben, denk <laughs> ik. <laughs> maar uh, ik, ik, was, ik was wel een. een, een, een uh, ja, ik, ik hield wel van humor, maar ik, was, ik kon ook wel echt zo'n zo straatrad zijn, eigenlijk. Ja, ik, was, ik was ook niet zo groot en je komt op, op verschillende instellingen waar je jezelf toch af en toe even moet bewijzen en doen. En... Maar ik, ik paste wel overal wel redelijk tussen, denk ik. En ik kon ook af en toe heel opstandig zijn. En, en heel eigenwijs. Maar uh, uh, ja, op zich wist ik me overal wel een beetje aan te passen. Je moet een beetje leven als een soort chameleon. Je, je gaat je, je kleuren in de omgevingen waar je leeft, zeg maar. En was dat iets wat van nature ging? Of uh, uh, als je daar nu op terugkijkt, uh, of, of moest je daar... Was dat een soort van strategie die je, die je willens en wetens toepaste? Nee, nou ja, een strategie was het niet, omdat je in een totaal onbekende wereld eigenlijk terechtkomt, waar je eigenlijk helemaal niks van weet en, en, en, en doet, zeg maar. Ik denk dat het meer een, een, een, een, een, een. hoe ga je met de situatie om waar je op dat moment in zit, zeg maar. En dat en is improviseren op, uh, ja, op waar je bent en, en wat je doet. Wat wilde je worden? Kan je nog wat wilde je worden toen je, toen je klein was? Groter. <laughs> Dat is in jouw geval niet gelukt. Hij <laughs> wil niet je nog meer ja. dingen. Nee, ik. ik uh, wat wou ik vroeger altijd worden? Ja, ik denk hetzelfde als wat de meeste jongens al waren. Uh, of... Uh, ja. Uh, f, f, op zich was ik daar nog geen eens zo sterk mee bezig. In nee. ieder geval wel gelukkig en gezond. Ehm. Ja. Ja. Um, uh, op een gegeven moment kom je dan, uh, he, raak je, je je huis kwijt. Ja. Uh, dus hoe, zie, hoe, hoe zag jouw leven er toen uit? Je daar een schets van geven? Nou, Er zat totaal eigenlijk geen regelmaat in. Tenminste, de regelmaat was uh, van koffieshop naar koffieshop... en uh, proberen een beetje de warme plekjes op te zoeken. En uh, eigenlijk alle problemen die in je hoofd zitten... zoveel mogelijk weg te stoppen... omdat je dat op dat moment gewoon niet kon oplossen. En uh, het, werd, het werd op een gegeven moment een stukje van... van uh, van overleven, eigenlijk uh, een beetje. En, en, en zien uh, en goed nadenken van hoe kom ik hier in godsnaam ooit weer uit. En waar sliep je dan? je van warm plekje naar nou, warm ik heb plekje. Ook, nou, ik heb ook wel eens af en toe natuurlijk wel bij, bij wat kennissen kunnen slapen. of uh, uh, uh, bij lotgenoten zeg maar. Maar ik heb ook wel eens op, op, op, gewoon op, in de bosjes geslapen, in een speeltuinhuisje, uh, uh, station, studenten, flats, uh, noem maar op. Klinkt als een hard leven? Um, ja, het kan altijd nog wel harder. Maar het, het, het, was wel, het was wel bikkelen, ja. En was jij hard? Ah, je werd harder. Je wordt, ook daarin werd je weer gecreëerd. of Je werd gevormd in, in, door die hele situatie. Nou, en wat betekent dat in jouw geval dat jij harder werd? Ja, ik begon echt veel minder om om, uh, om... om bepaalde regels en wetten te geven. En, en, en minder om... Om, om anderen eigenlijk. Je wordt enorm egoïstisch op een gegeven moment. En hoe. hoe want dat, dat is. Uh, zeg maar, dat klinkt. Nee, ik moet het anders vragen. Wat, wat betekent dat concreet in jouw geval? Als je minder om regels aan anderen gaat geven. Wat ging jij dan doen? Uh, nou, je gaat er in ieder geval voor zorgen dat je kan eten en kan drinken. Waardoor je dingen uit een uh, winkel meeneemt zonder af te rekenen, zeg maar. Uh, je gaat uh, dingen gebruiken om. om, om Dingen maar te kunnen vergeten. Drugs, drank. Drugs, drugs drank, ja. Tot, uh, en um, waardoor je eigenlijk een hele andere persoon wordt. Een, een persoon wat je eigenlijk niet bent. Maar omdat je zo gecreëerd wordt door de hele situatie. Ik bedoel, ik, ik, vroeger was mijn droom ook niet. Toen ik vijf was, van nou, ik wil later drugs verslaafden en ik ga naar de alcohol. En ik ga lekker op straat leven, lang leven de lol. Dus daar dat, dat, dat kies je zelf niet voor. Maar ja, dat, dat, dat ging eigenlijk allemaal... Uh, omdat soort dingen. En heb je dan ook echte vriendschappen? Echte relaties met mensen? Nee, je hebt enorm veel kennissen. En uh, iedereen maakt gebruik van iedereen. En uh, dat is zowel in de omgang als in de, uh, in de spullen die ze hebben, zeg maar. Dus echte vrienden bouw je niet op, nee. Relaties zijn gebaseerd op wat je aan elkaar hebt? Ja. Wat schiet ik met jou op en wat schiet jij met mij op? Ja. Ja, ik ben er een beetje stil van. Ja, ja, nee, dat, uh, um, ja. Als je daar zelf op terugkijkt, mm. wat vind je dan van de man die je toen was, of de jongen die je toen was? Ja, van, van, van, van, van heel veel dingen heb ik enorm veel spijt. En ik, ik, ik denk ook wel, ik ben best wel een goed nadenkende jongen denk ik af en toe. En ja, sommige dingen had ik gewoon absoluut niet moeten doen. Maar was het niet dat ik op dat moment totaal geen andere uitweg zag, waardoor ik het wel moest doen. En dus zo probeer ik het misschien wel een beetje voor mezelf te vergoeilijken. Maar zo kan ik er wel redelijk mee leven, zeg maar. Ja. ja. Um, als, je zo, als je in de wereld staat, uh, zoals jij in de wereld stond. En iedereen die je kent, um, zeg maar een functie heeft. Omdat hij wat voor je kan betekenen en jij wat voor hen. Zijn er dan ook nog mensen met wie je een diepere band hebt? Mensen aan wie je... Maar voor wie je gevoel hebt? Ja, dat was, dat was in die tijd zonder meer mijn broer en zijn vriendin. Dat, dat waren ook wel de mensen die mij uh, uh, continu bleven helpen... en in het geheel probeerden te houden. En, uh, maar ja, omdat je dus eigenlijk twee totaal verschillende werelden hebt... Uh, ging dat ook niet altijd even goed. Maar dat was wel... dat ik altijd nog in mijn achterhoofd wel wist dat er nog wel mensen waren... die, die, die, er, nog wel voor, ja, die er nog wel voor mij zijn, ja. Was je toen eenzaam? Ja, soms wel. Ja. En kon je daar dan wat mee? Op oh, het dat je eenzaam bent, of tenminste dat je in je eentje uh, ergens zit. Je gaat heel veel nadenken. En, en ik, ik denk, daarom zei ik, ik heb ook ooit een keer gezegd... ik zag het vroeger altijd: als een straf, dat leven. En het blijkt nu één grote les te zijn. Is dat je toch wel... Een, een, Dingen anders gaat relativeren van, van waarom gebeuren bepaalde dingen en, en, en waarom, waarom zijn er bepaalde dingen. Dus, dus ik, ik begon enorm veel na te denken en als ik daar nu zo terugkijk, heb ik daar wel best wel wat, wat, uh, wat aan gehad. De meest impulsieve uh, reacties, dat, dat lokt vaak ook wel het beste uit. En. en uh, je wordt er ook wel erg creatief van en dat soort dingen. Dus ik, ik, ik, de eenzame momenten, ja natuurlijk. Maar op het moment dat je met jezelf zelf medelijden gaat hebben... Dan, uh, dan kom je helemaal nergens. En zo zit jij ook wel in elkaar. Niet, niet bij de pakken neerzitten, maar gewoon... Nou, ik heb de momenten gehad dat ik echt wel dacht... van nou, dit komt nooit van zijn levensdagen meer goed. Dat, dit kan gewoon nooit meer goed komen. En hoe zorg je er dan voor dat je toch weer opstaat en doorleeft? Um, ik denk dat ik mijn diepste punten heb gehad bij een, bij een opvangcentrum toen. En toen was er een bewaakster. En dat is, dat is daarna een soort tante van me geworden nu. Echt een heel lief mens, Willy. En uh, die, die, die zag mij toen zitten. En dat was echt het moment gewoon dat, ik, dat ik dacht... Van, want ik moest uit die opvangcentrum weg. Je hebt helemaal niks meer, alleen maar schulden en weet ik veel wat. En het zou nog jaren duren voordat het goed kwam. Dus toen, toen zakte echt de vloer om de weg. En die heeft me toen een enorme pep talk gegeven. En, waardoor je toch weer zegt, nou, ik blijf het toch proberen. Ik moet toch wel kunnen lukken. Ik bedoel, net zoals wat de meesten zeggen, je leeft in Nederland... dus er zijn genoeg kansen om het te doen. Alleen... En wat oh. zei Willy dat, dat tot jou doordrong? Want ik kan me voorstellen dat als, je, als de ellende om je heen zo groot is... dat je het niet meer ziet zitten. Ah, je bent, je bent een, een, een, een mens van vlees en bloed. En, en je bent een persoon. En, en zij zag ook wel, denk ik, dat ik ook wel nog wat... wat niet, niet al mijn intelligentie had weggedronken en gesnoven. En dat je ook nog best wel wat kon bereiken eigenlijk. En, en we hebben met z'n tweeën echt wel over wat dingen zitten praten... en, en dat ik ook nog mijn broer heb en, en noem maar op allemaal... waardoor je zo zegt van ja, ik kan ook niet bij de pakken neer gaan zitten. Dat, dat, dat schiet er allemaal niks mee op. En dood wou ik niet, dus... Dat was duidelijk. Dat wilde je niet? Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. Ik heb een paar keer wel op het, op het, misschien wel een keer in de ogen gekeken... maar dat is, uh, nee, dat was nooit mijn... Maar in de ogen gekeken doordat je in omstandigheden kwam die dat veroorzaakten Ja, zo. ja. Dat klinkt cryptisch... Het zelf? Ja, het, het, het kan heel breed uitlopen. Ja. Het, het zijn allemaal situaties waar, waar je wel eens in terechtkomt. Het is een uh, avontuurlijk uh, leven geweest, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Op een gegeven moment uh, ga je op zoek naar je vader. Wat was daarvan de aanleiding? Wat was de aanleiding dat je dacht dat je vader niet je vader was? Nou, ik denk wel dat het, het, het, het, het leek wel op dat moment is, is dat, dat je hele leven eigenlijk alleen maar uit de ene klap naar de andere bestond. En ik weet nog heel goed dat mijn stiefouders mij altijd leerden... in die vijf jaar dat ik best had gewoond... wat, wat niet de beste vijf jaren waren, van je mag nooit liegen. En uiteindelijk bleek dus mijn hele leven lang volgelogen te zijn... omdat mijn vader niet mijn biologisch vader bleek te zijn. En... Hoe kwam je daarachter? Nou, ik, ik, ik zie er wat anders uit dan, dan de rest van mijn familie. Dan mijn broer, dan mijn vader en noem maar op allemaal... En... Er zijn wel af en toe wat twijfels geweest, denk ik. Bij jou? Onbewust, ja. Ja, ik denk het wel. En het is toen tijdens een soort gesprek van gekomen van... Uh, ik weet niet precies hoe dat ging, maar wel dat ik gewoon straight vroeg van... Ben je dan wel mijn echte vader? Dat, dat was de uiteindelijke vraag. En uh, er, was toen met, of tenminste, er was toen met mijn stiefmoeder en die zei toen van... Ja, wacht maar, totdat je vader thuis komt, dan kan je het zelf tellen, nou, Dan weet je zelf wel hoe laat het is. Wow. Want anders zou ze wel zeggen, van, nou, doe normaal natuurlijk het zo. En vanuit daar is dat toen. Uh, kreeg ik toen dus te horen dat hij niet mijn biologisch vader was. Dus. En hoe oud was je toen? Nou, dat is nu uh, vier jaar geleden of zo. Zoiets. Ja, er is zoveel gebeurd. Precies ja, ja, een jaar. Ja, ja, ja. Ik heb echt geen idee. Uh, dus dan hoor je, ja, dat is niet mijn, de, de, hij is niet mijn echte vader. Ja. Dan valt de wereld nog verder onder je vandaan. Opnieuw, ik. ja. Ik was toen eigenlijk net een beetje uit het leven het krabbelen van, van het krabbelen. Het, het, ik bedoel, ik gebruikte dan de hele tijd geen drugs en, en, en andere dingen meer. En uh, ik woonde toen in een antikraakpand, dus het begon eigenlijk een beetje goed te gaan. Ik kon niet uh, een niet, niet huis huren, want dan kreeg je de keuze op het moment dat je staat geregistreerd. Dus op het moment dat is ook wat de meeste dakloze jongeren nu hebben. Dat je een huis wil je huren, dan kun je kiezen of je betaalt je huur... of je betaalt alle schuldhuizen die op jou afkomen. Betaal je alle schuldhuizen die op jou afkomen, raak je je huis kwijt. Betaal je je huur, dan zorg je de schuldhuis wel dat je huis kwijtraakt. Dus je komt in een soort dubieuze cirkel terecht. Dus ik woonde toen in een antikraak. En het, ik, ik, ik had toen een baantje, volgens mij ook. En ik begon er wel redelijk uit te, te, te kruipen. En, en, en zo was het eigenlijk voor mij zoiets van... ja, dan kreeg je dus weer te horen dat je vader niet je vader was. Ja, dan krijg je wel weer een, een goede tik na... Maar het was voor mij wel weer een gelijk een aanleiding... om te gaan zoeken van wie dan wel mijn vader is. Want je wil toch wel een beetje weten waar de, je roots dan liggen. En dan ja. lag mijn roets dit man niet bij de man die de tuintjes aanschoffelt. Ja, ja, ja, ja. Valt het nu samen als, dan krijg je nog een tik na. Maar dat, ja. kon je dat meteen zo snel voor jezelf relativeren? Van, oké, okay, oh, hij is mijn vader niet, dan heb ik dus nog een echte vader. Doe je, ik ga op zoek. Nee, nee, nee, nee. In het begin ben je woest. En, en, en verward natuurlijk. Alleen ik denk wel dat ik wel redelijk snel die knop weer heb omgezet. Maar dat zijn onder andere dus door de ervaringen wat je in die afgelopen jaren in andere dingen hebt gehad. Dat je, dat je een stuk ja, levenswijzer bent geworden en dingen anders relativeert dan iemand. Hetzelfde als bijvoorbeeld als bij mij in die tijd een zeg deurwaarder aan de deur kwam. De maar ik was iets van: nou, oh, ja, heb je er weer een? Uh, we lossen het wel weer op. En als een kennis of een vriend van mij dat nu zou hebben, dan raak ik zo in paniek. Dus je gaat anders met, met, met dingen om. Dus ik denk wel dat ik dat zo snel mogelijk gerelativeerd heb om het weer naar iets positiefs toe te zetten. En toen ging je op zoek naar die vader. Ja. Hoe doe je dat? Hoe gaat iemand op zoek naar zijn vader dan? Ja, uh, nou, niet met een vergrootglas en een speunijs erbij. Dat, dat absoluut niet. Het, het was voor mij een beetje uh, samen met mijn broer een beetje teruggaan naar de wandelgangen van mijn moeder. Van wat had mijn moeder vroeger allemaal gedaan en noem maar op. En, en, en toen wisten we dat mijn moeder een tijd secretaresse was geweest bij een bedrijf. En mijn broer die is acht jaar oud en ik wist ook wel iets te herinneren van, van, van, van de baas van dat bedrijf. En, en om ook goed te beginnen, van een van mijn namen is ook Alfred. Ik heet Alfred Jan-Jerry. En ik heb nooit geweten waarom die naam Alfred eigenlijk verstond. En uh, toen kwamen we dus achter dat de baas van het bedrijf van moedersecretarissen was, ook Alfred heette. Dus het kan gewoon stomme toeval geweest zijn en wat dan ook. Maar ja, wat is iets van, uh, de baat het niet, de schaadt het niet. We gaan op zoek naar die Alfred. We gaan eens kijken wie die Alfred eigenlijk is. Want ja, ik heb ook Alfred. En boven een klein geel eentje en, en nog wat anders er zijn er niet veel mensen die gewoon Alfred heten in je omgeving. En toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar, naar, naar wie, wie is Alfred Winkel dan. Ja. En waar heb je hem dan, waar heb je hem gevonden? Nou, dat is uiteindelijk, uh, stond er een artikel ergens in de Volkskrant. En uh, dat, dat ging dus om, wat ik toen nog niet zeker wist, om mijn vader. Om zijn erfenis. En, en het ging echt om behoorlijk wat geld en allemaal drama en noem maar op. Dus want je had op Google gekeken, nou, dan kwam ik op dat artikel uit. En uh, toen zag ik dat dus. En ik denk van hé, hey, nou, dat is dus eigenlijk de man die ik bedoel. Ik heb gekeken wie die journalist was die het artikel had geschreven, en daar heb ik uiteindelijk contact mee gezocht. Maar je had ook meteen door die meneer is dood. Want anders hij het niet ja, over een erfenis. Ja, dat, dat, maar ik wist toen nog niet dat het mijn vader was. Nee. Dus uh, ik, ik wist ook dat ik het niet persoonlijk kon vragen. Dus dan ga ik kijken, heeft die familie of dit of dat. Maar toen ik met die journalisten contact kwam... toen kwam ik echt in een soort film terecht. Want de meest bizarre complottheorieën en noem maar op... kwam ik eigenlijk van alles wel tegen. En samen met die journalisten ben ik eigenlijk naar personen toegegaan... die met mijn vader gelinkt waren. En uiteindelijk kwam ik bij een, een, een advocatenkantoor... Partners, terecht op Museumplein. En uh, die... Uh, hebben onder andere te maken gehad met een stichting van mijn vader. Mijn vader had de stichting opgezet vlak voor zijn overlijden. En uh, via hun uh, heb ik toen een DNA-test kunnen doen... Om, willen van, om te kijken of het wel daadwerkelijk mijn vader was. Ja. Straks ga ik horen hoe je een advocatenkantoor op het Museumplein... zover krijgt dat ze je een DNA-test <laughs> laten afnemen. Ja. Uh, uh, inmiddels is het uh, bijna half acht. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Freddy van Tijn. Radio 1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 De renners reageerden op het verhaal in NRC Handelsblad van gisteren... over dopinggebruik bij de Rabobank-ploeg. Noord-Korea kan een raket geladen met een atoomwapen lanceren... die meer dan 10.000 kilometer kan afleggen. Dat zegt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Daarmee zou de westkust van de Verenigde Staten... binnen het bereik komen van Noord-Korea. En de moslimbroederschap zegt dat 64% van de Egyptenaren de concept grondwet heeft goedgekeurd. Ook een van de belangrijkste oppositiepartijen, het Nationaal Reddingsfonds, gaat ervan uit dat de concept grondwet door een meerderheid van de Egyptenaren wordt goedgekeurd. De officiële uitslag van het referendum wordt morgen verwacht. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws van Weer online. Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het vanuit het westen droger. De temperatuur ligt rond 12 graden en er staat een matige tot krachtige lokaal harde zuidwestenwind. Vanavond is het overwegend droog, alleen in het zuidoosten is er kans op wat regen. Vannacht blijft het bewolkt en neemt de kans op regen weer toe. De minimumtemperatuur ligt rond 9 graden. Maandag veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Het blijft erg zacht en de zuidwestenwind wakkert in de loop van de dag weer aan. U luistert naar Dit is de Zondag. Met Kiva Alouche. Nogmaals, uh, goedemorgen. Fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Uh, bij mij in de studio zit Jerry Winkler... die op jonge leeftijd dakloos raakte, jaren op straat leefde... tot hij erachter kwam dat hij de zoon was van miljonair Alfred Winkler. En uh, wij waren net voor het nieuws gebleven... bij het moment dat uh, Jerry een... Uh, een advocatenkantoor op het museumplein in Amsterdam vond... dat gelinkt was aan de man van wie hij dacht... dat zou wel eens mijn vader kunnen zijn. En je zei net, ik kreeg ze zover dat ze een DNA-test gingen afnemen. Want ik kan mij voorstellen dat als jij bij zo'n advocatenkantoor komt... dat zij nalatenschap beheert, hm. um, dat die denken... ja, vast, jij hebt in de krant gelezen dat het een miljonair was... en dat hij geen erfgenamen heeft. Hm. Zo ken ik er nog wel een paar. Ja, inderdaad, het ging nog niet zo, zo, zo makkelijk eigenlijk. Het, het, het was... Uh... Nou, nou, vooraf zijn er ook wel, heb ik ook wel wat, wat andere mensen ontmoet. En, en, en op het moment dat, dat, dat er uh, ook maar de vermoeden was... Van dat ik inderdaad de zoon van over het winkelen was... dan begonnen ze allemaal in te trekken... omdat ja, dat je waarschijnlijk aanspraken maken op een erfenis. Dus Ik had me gauw ook wel afgekapt afge van sommige mensen daarin. Waardoor ik uiteindelijk wel zoiets had van... Nou, een advocatenbureau tussen twee haakjes zijn meestal wel betrouwbaar. Dus ik, uh, ik ben op mijn... Ja, maar wacht even, want wat je daarvoor vertelt, je bedoelt dat je in contact kwam met mensen die geld roken. Omdat ze ja, dachten, oh, dat, ja. hij zou nog wel eens aan geld kunnen komen. Ja, ja. Oké. Okay, en... Dus ook daarin word je weer uh, ja, voor bepaalde uitdagingen gesteld en noem maar op. Waar ja, ik me gelukkig wel snel van... Uh, ja, maar wel weer mensen die uh, gebruik willen maken. Ja, zonder meer. Zonder meer, die, die, die, die uh, het lijkt wel alsof ze op een hoekje staan te spieden, ja. Ja. Dus ook dat, uh, gelukkig heb ik dat dus ook sneller. als je niet dakloos bent, kom je die lui tegen? Ja, ja inderdaad. Ze zitten overal. Ja, ja, Oké, okay. je komt dan in aanraking met dat, uh, met dat advocatenkantoor. Ja, ik, ik kwam daar binnen. En uh, ik, ik ben eerst naar, naar de, de eigenaar zeg maar, van het advocatenkantoor gegaan. En uh, ik wist niet goed hoe ik het moest aanpakken. Dus ik, ik heb gevraagd of hij Alfred het winkelen kon. En, en, en die, daar had hij wel eens wat van gehoord. En toen heb ik het eigenlijk zo geformuleerd van wat als hij een zoon had. Niet gelijk van ik ben de zoon, maar wat als hij een zoon had of wat dan ook. En dat vond hij best wel een rare vraagstelling. Dus al gauw kwam er dus uit dat het bij mij het vermoeden was dat ik waarschijnlijk een zoon ben van over het winkel In de tussentijd is er nog een andere advocaat langs gelopen. Die uh, veel meer te maken had met de stichting van, uh, van mijn vader en die heeft mij gezien. En vervolgens, nadat ik weg was, hebben ze met elkaar besproken dat ze ook best wel zeiden: Hij lijkt wel erg veel op hem. En uh, toen ben ik uitgenodigd nog op een gesprek. Om uit te leggen van waar mijn vermoedens precies vandaan kwamen. En uh, naarmate dat, dat, dat, uh, dat ging, zagen ze uh, volgens mij ook wel meer in me dat er een behoorlijk grote kans was dat ik inderdaad de zoon zou kunnen zijn. En ook voor mijn gemoedsrust en dergelijke hebben ze gezegd: van, nou, Weet je wat. We gaan een DNA-test laten uitvoeren. En toen ben ik naar Leiden toegegaan. Volgens mij was het Leiden, ja. En uh, een stukje van me... Of een stukje, dan ging ze me zo een stokje in je wang. Even wat wangslijm afnemen. En toen kwamen eigenlijk de spannendste weken van mijn leven. Voor de uitslag uh, van... Uh, heb ik mijn vader gevonden, ja of nee? En voor mij was het dan ook wel eigenlijk bij het eerste schot... Dat het dan al gelijk raak was. En ik ben toen... Uh, ik heb dan ook mijn verhaal ook bij het advocatenbureau uitgelegd. En onder andere dus Klaus, Klaus Vink, de eigenaar van het advocatenbureau. En die hoorde van mijn verleden en noem maar op allemaal. En alle respect naar deze meneer toe die gelijk ook heb gezegd van nou... ik heb een appartement bij de bloemenmarkt, hier heb je een paar sleutels. En uh, ga daar maar in de tussentijd totdat we de uitslag hebben. Kun je daar terecht? Dus ik had in één keer midden in het centrum een prachtig appartement... en, en noem maar op, uh, het, het, het kon niet op. Ik kreeg nog zelfs wat, wat, wat leefgeld erbij. En... Waardoor voor mij ook wel eens wat... Nou, dat doen ze ook niet zomaar. Dus het, het, het, het, het vermoeden was denk ik ook wel heel groot. Dus ik ging al gelijk naar, uh, naar, naar voor mij al een ander leven. Want je had een dak boven je hoofd, je had een sleutel, je kon douchen wanneer je wou. En... Ik ben nog heel, heel goed dat ik dat appartement binnenkwam... en dat ik zei met hoeveel mensen zit ik hier... Dat hij ook erg moest lachen. Dat hij zei, nee, dit is nu voor jou alleen. En dat allemaal omdat het vermoeden bestond. Dat ik er zomers van over het winkelen. Maar ik denk ook wel, met name van Klaus Vinka, dat hij ook wel zoiets had van. Dat hij dat uit zijn persoon ook wel zelf wilde doen. Om, maar, om, maar, om, om, omdat je zo zielig was? Of omdat je zo. Nee, niet omdat, omdat ik, ik zielig was. Kijk, kijk, kijk, zielig was ik absoluut niet. Maar ik denk wel dat hij zoiets had van. Ja, ik, heb, ik kan jou nu even een betere plek aanbieden. En, maar ik denk ook wel in zijn achterhoofd dat hij wel zoiets had van, nou, dat voor 80% zeker misschien wel was dat ik inderdaad de zoon. Ik bedoel, als je dat toen ook met die foto's dan keek, dan leek ik ook wel erg veel op hem, ja. ja. Ging het jou met geld? Ging, jou, nee, ging, nee, ging jij Vanaf om... het moment absoluut niet. Nee, ik was op zoek naar mijn vader. En, en, en dat geld, dat, dat heb eigenlijk tot bepaalde momenten, geen één keer heeft het dat, uh, uh, mij ook maar iets gedaan. Nee. Toen hoorde je? Toen uiteindelijk uh, ja, de, de, ik werd ik gebeld op een gegeven moment dat de uitslag binnen was. En dat het voor meer dan 99,999% ,99 zeker was. Zeggen ze dat dan? Ja, precies, want ze kunnen het nooit voor de volle 100% zeggen. Dat ik inderdaad een zomer van over het winkel. En uh, opnieuw, ja, uh, zak je wereld wel weer eventjes in. Het, je, je, er gaat zoveel door je heen op dat moment. En, uh, maar je voor... bent niet meteen blij? Blij, verdrietig, uh, eigenlijk alles tegelijk. En, en met name dus omdat het ook bevestigd wordt dat je, je leven lang weer bent voorgelogen. Het wordt bevestigd dat de man van wie je altijd dacht dat je vader was, dat het niet je vader is. Het wordt bevestigd dat je wel een vader hebt, maar dat hij al inmiddels is overleden. Uh, heel veel dingen die, die kwamen toen op zijn plek terecht. En ja, dat heeft wel even geduurd voordat, het, uh, voordat ik dat gewoon eigenlijk normaal kon relativeren, zeg maar. Ja. En, en, en gaandeweg door, door... Want juist daarna kwam dus het moment van... wat gaan we doen met, met, met Jerry, de zoon van, van Alfred Winkler toen. Ik heb toen in die, in die tussentijd heb ik ook... een uh, uh, uh, goede gesprek gehad op het advocatenkantoor aan het kantoor. En, en die ik ook gezet uit... Uh, toen heb ik ook gekeken van wat mijn rechten precies waren. En, en dat in, in verhouding naar, uh, um, naar de erfenis toe, zeg maar... Mm -hmm. En toen bleek dus dat vijf jaar na overlijden, dat je eigenlijk geen rechten meer hebt in bescherming van derden. Uh, dus, dus ook dat hield we op. Alleen voor mij was het ja, dat zo. Wat betekent dat dan? Mocht zin. het op het moment dat zeg maar, een, iemand overlijdt en uh, er is geen familie en de erfenis gaat naar kennissen toe, bijvoorbeeld. En dan komt na tien jaar komt er een keer een broer opzetten, dat hij daar geen aanspraak op kan maken nee. om die kennissen weer als het ware. Geld af te trokken. Ja, bijvoorbeeld. Of, of in nadelen te voorzien. Dus dat was, uh, uh, dat was het, het, het eerste. Maar ze zeiden toen wel op een gegeven moment... nou, uit morele overwegingen... en ook wel uit andere overwegingen, denk ik ook wel... hebben ze toch gezegd van... nou, we willen je wel een, een handje op weg gaan helpen. Nou, en in die periode ook... doordat die verslaggever, zeg maar... die reporter, de razende reporter... mij had geholpen om mijn vader te vinden... heeft hij tussentijd ook gevraagd van... vind je het goed als ik een stukje anders in de krant schrijf... om te kijken of er mensen reageren die je vader hebben gekend? Nou, ik geloof die dag dat in de krant kwam... dat het advocatenkantoor had een week lang een dagtakeren... om alle pers over de hele wereld te woord te staan. Dus ook dat kwam er nog eens bij. Het was niet het gedeelte met je van... je kreeg ook keer met pers en media te maken. Hoe was dat dan? Dat je dan ineens een ja, ik zit... iemand bent die een die sprookjesverhaal moet vertellen? Ja, het is, het is, ja dat, dat was wel heel apart. Want voor mij is het natuurlijk gewoon een... Het overkwam mij, dus je, je hoort het niet. Je, ziet het, je bekijkt het heel anders. Alleen, toen ik s'avonds bepaalde een Wittenman zat... Ja, toen, en, en, en ik ging daarna naar huis en, en het bleef maar doorgaan. Het, vanuit Frankrijk, Engeland tot, tot aan Azië en toe. Het was echt... Dat ik echt zoiets had van, nou, het is dus blijkbaar wel heel bijzonder dan dit. Maar zo ervaar je het zelf niet. Kijk, het is voor mensen natuurlijk altijd heel bijzonder geweest. Of heel bijzonder van dakloos naar miljonair. Ik bedoel, je kan allemaal wel van miljonair naar kranten, jongen, volgens mij de boel. Maar dat, dat was het voor mij niet alleen. Dat zat natuurlijk ook een heel verhaal nog omheen. Met, met, met alles erop en ja, Het was meer dan een sprookje. Ja, ja. ja het, het, het heeft mijn leven echt op heel veel manieren heel erg veranderd. Wanneer ben je weer geland, zeg maar, nadat nou, ja, dat, dat, dat weer heel je wereld overhoop schudt? Nou, ik, ik, ik kwam toen eigenlijk dus in, in, in overleg met, met, met advocaten en wat dan ook... en de onderhandelingen en... en, en Dingen van hoe ze met mij om zouden gaan en, en, en, en werk voor wat. Ik, ik heb toen mijn nu, uh, hoe noem je het? Mijn malige vrouw heb ik toen leren kennen. En we zijn toen met z'n tweeën zijn we toen naar Lapland toe geweest. En, en dat was wel het moment dat ik wel aardig weer tot rust kwam en zoiets had van nee, hey, dit, dit is wel. Uh... Maar de, je hebt jaren op straat geleefd. Klopt, uh, je ontdekt maar... dat je vader niet je vader was, dan hm? ontdek je naar nou heel veel gedoe wie je vader wel is. Dat blijkt een miljonair. En jij denkt op dat moment, weet je wat, ik ga naar Lapland. <laughs> ja, ja. Uh, ik, ik dacht het zelf niet. Ik, ik, ik zei toen tegen, toen was het nog een vriendin. Ik zeg van, nou, waar heb je altijd wel een keertje heen willen gaan? En toen kwam ze met Lapland. En ook mijn eerste reactie was Lapland. Maar het, het was te gek. Het was, het was schitterend mooi. En daar landde je weer. En in Lapland ben ik geland, ja. Ja, ik denk het wel. Op het moment dat je dan beseft van, dat je gewoon... dat dan je middel in de sneeuw staat, in een hotel zit en wat dan ook. En dat je zoiets hebt van, wow, weet je, ik begin gewoon weer te leven zometeen. Ik kan zometeen gewoon weer eindelijk mezelf zijn. En uh, de gedachten over mijn vader, dat, dat zijn altijd nog wel vragen... waar ik nooit antwoord op krijg. En daar moet je ook weer leren om daar vrede mee te krijgen. En waar, wat voor vragen waren er dan? Nou, Nieuwig ik denk meer de vragen van, van, van is het echt dat hij nooit van mij af heeft geweten? Heeft hij echt van mijn moeder gehouden? Uh, hoe is zijn leven gegaan? Uh, ik denk wel de basic vragen, gewoon de normale vragen Om een keertje met hem met een bak koffie te kunnen zetten, ja. En hoe is het om nu te weten wie je vader is? Verandert dat je? Ehm um. Het, het, het, het geeft je rust. Het geeft je rust dat je eigenlijk je vader... Ik bedoel, vaak hoor je wel niet dat mensen nooit hun ouders kunnen vinden of wat dan ook. En het, het heeft me wel een stuk rust gegeven. Daarnaast ook nog eens een keer een, een uitdaging... omdat ik weet dat hij zelf leeft, uit niks zoveel heeft kunnen bereiken. Dat hij voor mij een voorbeeld is dat mij dat ook gaat lukken. En, en, en ja, door de mensen die ik heb ontmoet en, en de verhalen die ik dan over mijn vader hoor... Ja, dan geeft het wel. Op een gegeven moment moet je wel een rode draad van nou, Dit is eigenlijk wat ik me voorneem Want je hoort zoveel verschillende verhalen ook. Zo is mijn vader, zo was hij geweest. En daar hou ik het bij. Kijk, je kan ook wel op dingen helemaal doorgaan. Maar dan ben je eigenlijk tijd van je leven aan het vergooien. Dus op een gegeven moment moet je wel zeggen. Nou, zo neem ik het aan, zo is het. En life goes on. En wat is het beeld wat je van je vader hebt? En het beeld dat ik van mijn vader heb. Is een, een, een, een man die van veel eten houdt. <laughs> Af en toe zijn sigaartje rookt. Veel werkte. Um, goed was voor zijn personeel. En enorm hield van nieuwe uitdagingen. En risico's durfde te nemen. Wat hem absoluut niet in de slappe was heeft gehouden. En was hij aardig? Nou, ik denk dat hij heus wel... Ja, hij was vol nou, verhalen wat ik heb gehoord. Kan hij, was hij reus aardig. En niet op alle momenten, want je bent de zakenman... Door een, een echte zakenman die is niet altijd even aardig. Ja. Maar ik, ik denk wel op het moment dat, dat hij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat... hij had een, iemand bij hem in dienst en de zoon van diegene... Die, die, kon, uh, die, die kon niet naar school of wat dan ook. En dat mijn vader op een gegeven moment een, een studie voor hem betaalde. Uh, en, en eigenlijk zo op die manier uh, andere mensen ook wel op zijn manier proberen te helpen. Ja, ja toen was hij wel aardig. Ja. Ben je trots op hem? Ik ben trots op wat hij heeft bereikt. Ja. Trots op hem, dat weet ik niet. Ik heb hem nooit gekend. Ik bedoel, om trots op iemand te zijn, dan moet je ook echt daadwerkelijk dingen kunnen zien. En op het moment dat Richard Wits 20 keer gaat hoog houden terwijl hij tegen Feyenoord voetbalt en dan zo langs dan dan ben je trots op zo iemand. Je ziet dat de plekken gebeuren, dus dat gevoel ontstaat gelijk. Dan ben je trots. Ik ben uh, wat is het is maanden geleden zijn we getrouwd in Italië. En al onze kennis en mijn broer, en iedereen was erbij. We met iedereen kunnen delen. Dan ben je trots. Dat is het gevoel wat op dat moment speelt. Maar heb je op dat moment ook gedacht: Mijn vader is er niet bij? Minder als mijn moeder is er niet bij. Maar ook wel, natuurlijk, mijn vader is er niet bij. natuurlijk heb je dat ook wel, maar minder als mijn moeder. Kijk, mijn moeder ben ik mee opgegroeid. Die heb ik gekend als persoon. Maar heb je haar nooit gevaarlijk genomen dat ze jou niet verteld heeft dat die Alfred jouw vader was? Ik was toen te jong in die periode, denk ik. Om, dat, om van mijn moeder dat naar mij toe te vertellen. En ik zat toen ook in bepaalde situaties... waardoor je al helemaal niet stabiel bent. Dus ik denk dat het wel een bewuste keuze is geweest. Alleen ja, had ze maar wat achtergelaten, zeg maar... zodat je dat ooit zou weten. En achteraf heeft ze dat ook gedaan. Want het blijkt dus met naam Alfred geweest zijn. Ja. Ja. Maar niet weten dat je gelijk daarop een andere vader gaat zoeken, maar... Ja, het zou moeten zijn, denk ik, om, die, die, om dit pad te bewandelen. Dat, dat, heb je ook dat is ook weer iets wat jij hebt geaccepteerd en je moved on. Ja, tuurlijk. Je kan wel kwaad blijven op, op, om dat soort dingen. Of je kan wel verdrietig zijn om dat soort dingen. Maar dan sta je stil. En je kan het, op dat, je kan het niet oplossen. Je kan het niet met het leven wekken en, en, en de dingen oplossen, zeg maar. Dus ja, je, je moet gewoon doorgaan daarna. Um, we hebben bij dit programma... Um... Altijd een dichter, elke week uh, uh, weer een ander. Uh, vandaag is dat uh, de dichter Richard Zuiderveld... en die heeft speciaal voor jou een gedicht geschreven. Laten we daarnaar luisteren. Dichter bij de zondag. Vader. Een omgekeerd kerstverhaal. Wie dakloos is, die weet wat sterven is. Misschien was hij maar beter niet geboren. Genadeloos en vaderloos verloren het donker van de straat als erfenis. En elke dag een stukje dieper zinken, vervagen als een schim... en telkens blijkt dat hij vergeefs bestaat, op niemand lijkt. Geen herkomst heeft, geen bron om uit te drinken. In wezen kan geen schepsel zo beginnen... zo blootgesteld aan tegenweer en wind... en tastend in het rond... Als was hij blind. Niet wetend wie hij zijn kan diep van binnen. Tot hij opeens zijn erfenis kan innen. Het kind dat zijn verloren vader vindt. Rickert Zuiderveld uh, met een gedicht voor mijn gast Jerry Winkler. Uh, en dat gedicht is na te lezen op onze website. Eo.nl slash dit is de zondag. Jerry. Ja, ja bijzonder. Is het herkenbaar, of denk je alleen maar... ja, dit zijn mooie woorden, maar ik voelde er zelf niet zo heel veel. Nee, ik, ik snap het, het, het, het stukje van het gevoel er wel achter. Ja, zeker. Sommige, dingen, ja. ja, ik denk het wel. Um, mijn gast, beste luisteraar, is Jerry Winkler. Jarenlang was hij dakloos, tot hij erachter kwam... dat hij de zoon is van miljonair Alfred Winkler. Een zakenman uh, die, uh, uh, die heel succesvol was, maar die toen uh, Jerry... Hem terugvond, niet meer leefde. Um, Jerry, uh, je bent uh, jarenlang uh, dakloos geweest. Nu gaat het weer goed met je. Ja, is er sorry. iets uit die tijd, uit dat leven, dat je nu mist? Ja, ja, het is. Uh, kijk, in een, een dakloze periode heb je, hebt een, je hebt een vorm van vrijheid. Ik bedoel. Uh, de, de, je bent op jezelf aangewezen en bepaalde dingen hoef je niet te doen, mag je wel doen, uh, en noem maar op. En je leert ook bepaalde mensen daarin kennen. En, en je maakt ook wel weer echt de, de meest grappige verhalen daarin mee. En, en, en, en je komt in situaties terecht waar je natuurlijk als, als, als normale burger, zeg maar, uh, nooit in terecht zou komen. Of op plekken dat je denkt van oh je godsnaam kom ik hier nou weer terecht. Of, of, of dat ja, tuurlijk, er zijn wel dingen waar ik ook wel aan terugdenk. En ook wel. En wat mis je dan? Nou, het, is, het, het, het missen is. Kijk, ik. Laat ik het zo zeggen: toen ik tussen haakjes terugkeerde in de maatschappij, zeg maar, dan kom je in een soort hectiek terecht. Het is bij mensen, zodra ze opstaan, uh, werken dit, dat, ze zo, allemaal. Je alleen. moet van alles. Ja, ja. Het, is, het, is, het is echt uh, uh, keihard werken en doen. En, en ik denk in de dakloze periode was het echt vanaf, nou, ik zie het morgen hoor. Het. Uh, je hebt andere soorten stress natuurlijk. In verband met je schulden en hoe kom ik er geld en noem maar op. Maar ik denk als je alles weg zou nemen. Ja, dat, dat, dat ik dat stukje wel, wel uh, af en toe naar verlang van. Uh, dat uit die hectiek te krijgen. Maar ook voor andere mensen, of voor iedereen eigenlijk wel. De, uh, geen verantwoordelijkheden hebben en kunnen leven nou, bij de tuurlijk dag? natuurlijk wel. Verantwoordelijkheden heb je altijd nodig. Dat, dat zonder meer. En ik bedoel, Alleen dat, ik de... denk het, het, het genoegen nemen met wat jou hebt. Kijk, op het moment dat je een, een... Ik zeg maar wat. Ik ben net terug uit Thailand. Dan heb je mensen die hebben een dak boven hun hoofd. En, en die kunnen eten en drinken. En die genieten voor de rest. Van elkaar, van, van, van wat er gebeurt. En dat maakt er niet uit of je nou in een BMW aankomt. Of in een, in een Lada. Dat, dat zal zijn de laatste tegenwoordig ook. Maar het, het, dat, dat, maakt, dat maakt geen bal uit daar En ik, ik denk ook wel dat het een hele goede insteek is. Van dat, je, dat je leert om te leven ook. Het, het, het, het geniet van het leven. En... En, en dat het juist het genieten erin zit... dat is, dat is bijvoorbeeld ook wat je, wat je me net vertelde... met, met kerstavond, s'avonds de kinderen wakker maakt... En, en, en een kopje chocomel gaat drinken en noem maar op. Dat is, dat is het leven. En, en dat maakt er niet uit dat je dan naar Euro Disney toe gaat of wat dan ook. Het gaat om het gevoel wat je met elkaar hebt. En, en ook het, het gevoel wat je elkaar gunt en doet... En op het moment dat je denkt van, want tegenwoordig is de top eigenlijk al dat je een dak boven je hoofd hebt. en, en je kan met kleren aan, je kan douchen. en je koelkast zit vol met eten. je bent redelijk schuldenvrij. dan heb je het al heel goed voor elkaar. En ik denk dat mensen daar al apen trots op zichzelf dan kunnen zijn. Hoe, hoe ziet jouw leven er nu uit? Want je, hebt, je zei net. ja, ik was op mijn werk. en dus. Hoe, hm. hoe, hoe, wat doe je nu eigenlijk? Uh, ik ben momenteel werkzaam. bij een afdeling goed gemaakt van Panter Amsterdam. En uh, wij hebben een, een project daarover voor dak- en thuisloze jongeren... in uh, samenwerking met uh, uh, www.socialsofa.nl, om er even snel reclame te houden. Dat is met Martin samen. Wat wij doen is eigenlijk uh, uh, door middel van werken... de dak- en thuisloze jongeren en, en jongeren die, die wat moeilijker de maatschappij instromen... zeg maar uh, voor te bereiden voor de, voor, uh, op de maatschappij... En wij hebben projecten met, ik weet niet of je in Amsterdam wel eens hebt gezien... die gamoze banken die er staan. Die maken onze jongeren, zeg maar. En wij verkopen die weer door aan bedrijven en noem maar op. Dus de bedoeling, dag- en thuisloze jongeren aan het werk helpen... en door dat werk ze in het gareel te krijgen. Ja, inderdaad. Maar ook het leren van de voldoening krijgen... van op een manier dat je iets doet zoals het eigenlijk hoort dat je het moet doen. En uh, je verdient er wat minder uh, dan dat je het op andere manieren doet... maar je voldoening wordt wel groter. En, en uh, als je bij ons kijkt ook... Uh, en werkt dat? Die, die, die, die jongeren hebben door dat... oké, okay, ik heb dan ja, minder geld dan wanneer ik wat bij elkaar had, maar ik kan trots zijn op wat ik maak. Ja, omdat ze ook daar veel meer respect voor naartoe krijgen. En ook veel meer voldoening voor hunzelf. Zelfrespect, ook het zien dat ze zelf wat kunnen. En wat doe jij in dat, in dat proces? Um, ik, ik praat regelmatig met die jongeren die in een bepaalde beknelde situaties zitten. Omdat je ze wel redelijk goed kan begrijpen. En uh, ik ben nu bezig eigenlijk met de, de, de, de, het hele commerciële gebeuren van, van die banken en de ballen. Om die, uh, om die meer te promoten en te doen. Okay. Dus, en hetzelfde is, net wat ik zeg, als je bij ons één bank koopt. Dat is een behoorlijk grote sofa. Nou, één bank is toch weer twee, tweeënhalve maand werk voor vier dakloze jongeren. Dus als we twaalf banken per jaar hebben, dan kunnen wij binnen een heel jaar werk verlenen. Aan, uh, aan een behoorlijke groep, uh, ik geloof tot 30 dakloze jongeren... die weer eigenlijk een heel jaar dan hebben om in die tussentijd uh, uh, uh, wat op te bouwen. Dan nou, ben je eindelijk uit die wereld. Ja. Uh, uh, uh, heb je een patiënten? dan kan je leuk uh, onbezorgd gaan leven. En wat doe jij? Je gaat weer met daklozen in de weer. Ja. Waarom? Omdat dat, daar ligt mijn gevoel, daar ligt mijn rut. Ik, ik kan hen begrijpen. Ik snap bepaalde situaties waarin ze inkomen. Ik... Ik praat ook eens met mensen die mij vragen hoe was het nou in die periode? En dan leg je ook bepaalde dingen uit met. Ik zeg maar, met, met een DWI maar mee te maken. Met schuldhulpverlening en noem maar op allemaal. En, en ja, dat snappen die jongeren, die weten het zelf ook nog niet. En ik heb dat pad bewandeld. Dus ik kan mijn, mijn ervaringen daarin, die kan ik met hun delen. Zodat ze uh, weten hoe ze bepaalde dingen het best kunnen aanpakken en welke route ze moeten bewandelen. Nou, is Wil, waar je het net over had, ja. een hulpverlener die jou eerst. Um, met een pep talk weer, uh, hm? weer vooruit wist te helpen. Ben je ja. zelf ook een soort wil? Wil je, dat wil je een soort wil zijn? Wil ik, wil ik een wil zijn? <laughs> um, nou, ik probeer zoiets positiefs mee te geven. Ik, ik, ik denk al op het moment dat een, een jongere het zelf inziet en gewoon op tijd bij ons aanwezig komt en ziet ook dat hij daar wat mee bereikt, dan is dat voor ons al een hele overwinning. Het en, helpt dus als mensen. Um, um, contact met daklozen zoeken. en ze. Ja, zeker, tuurlijk. Ik, ik, we hebben Vorig jaar hebben we allemaal, allemaal, allemaal nieuwe jassen gekocht En wat dan ook. Die hebben een daklozen op straat uitgedeeld. En dan ging een vriendengroep van ons die ging mee om dat uit te delen. En, en die, komen, die zien ook in één keer van... wow, weet je, het, het kan eigenlijk nog veel erger voor me zijn. Ik werd de volgende opgebeld en Zeg man, ik heb nog nooit zo lekker in mijn bed geslapen. <laughs> en, en dat is ook zo. En die staat nu nog elke week bij die daklozen... bij de soepbus uh, een beetje bij te keuvelen en te doen. Dus... Het waardeert wat je, wat je zelf hebt, denk ik. Op het ja. moment dat je ziet dat anderen veel minder hebben. Ja. Mooi verhaal, Jerry. Um, uh, we hebben het uh, gastenboek ook altijd bij Dit is de Zondag. Daarin ja. schrijven onze gasten wat hun ideale uh, uh, zondag is. Wil jij, je hebt er wat ingeschreven. Wil je Hup? even snel voorlezen wat daar staat? Ja, ik zal dat even uh, snel doen. Het is uh, 23-12-2012 nog steeds. Uh, mijn ideale zondag begint met heerlijk uit te slapen. Wat vandaag dus helaas niet meer... <laughs> Het rustig wakker worden terwijl de koffie lekker pruttelt. Dan gezellig en lekker met mijn vrouw op de bank een bak koffie te drinken met de katten op schoot. Smiddags gaan we heerlijk naar de wedstrijd kijken tussen Ajax en Feyenoord. Dat Ajax natuurlijk wint met 8-0 en weer eens landskampioen wordt. Al spoedig is het 6 uur en tijd om wat te eten in ons favoriete sushi restaurant. Om vervolgens vlug naar huis te gaan, de ingepakte koffers te pakken... en heerlijk op vakantie te gaan naar een mooi warm brand. Jerry Winkler. Dat is jouw ideale zondag? Voor mij is dat een, uh, zou dat een ideale zondag zijn. Ja. Oké, okay. en zou je die elke week willen? Want dan moet je elke week weer naar zo'n zondige nee, vakantie. Nee, nee niet, niet elke week. Het, is, uh, het, het, het gaat om een ideale zondag. En ik denk ook niet dat je elke week een ideale zondag hebt. Uh... Nee, dat is, waar. dat is waar. Jerry, hartelijk dank ja, voor graag je komst. Ja. Ik wens jou een hele uh, mooie kerst toe. Samen met je, met je vrouw en uh, je geliefde. Van hetzelfde en ook aan alle luisteraars. Ook aan mevrouw Theresa Teresa, ik hou van je. <laughs> okay. Alle kennissen, vrienden, familie. Dankjewel. Voor een heel gezonde kerst en een heel gezond 2013. Ook voor jou. Dankjewel. Dankjewel. En luisteraar, wij zijn er uh, volgende week... Uh... Uh, natuurlijk weer. In de tussentijd kunt u terecht op onze website. www.eo.nl slash dit is de kist. Daar uh, het gedicht. En uh, voor, uh, als u het, ge het gesprek nog eens een keer terug wil luisteren... en uh, dit gestotter van mij nog een keer wil horen... dan kan dat ook op die site. Um, straks na achter uh, Vroege Vogels. En als het goed is, uh, uh, kan ik nu Janine horen... die ons gaat vertellen wat er... Uh, toch orde is met hen. Ja, ik ben nou heel bang dat ik ook ga stotteren. Oh. van de, de weeromstuit. Maar het zal wel goed komen. Ja, wij duiken zo meteen onder in de Koraaldriehoek. Hm. De meeste mensen kennen wel het Great Barrier Reef en zo. Maar je hebt ook de Koraaldriehoek. Het, het grootste koraalgebied ooit. Het geloof drie keer zo groot als Frankrijk. En het wordt ernstig bedreigd. bedreigd. Kijk, nog ga ik ook stotteren. Daar gaan we <sus> het zo meteen over hebben. We hebben een koninklijke kersttoespraak. van niemand minder dan uh, prinses Laurentien. En op dit moment zijn 12.000 wortels. Op weg naar het kapitol. Het hoe en waarom? Eh, dat hoort u zo. Het radio 1 jaaroverzicht. Dat verklaar en beloven. Dat verklaar en beloven. Dat verklaar en Het moet of moet. Dan wordt het een toneelstukje. Landgenoten. Mogelijk komt er amnestie voor verdachten van de decembermoorden in Suriname.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 Vanavond in Cairo Brandpunt. Vechten om brood terwijl de bommen vallen. Aardzeeman in het door de oorlog verwoeste Aleppo. En zij hebben het beste onderwijs en de mooiste vrouwen. Wat is het geheim van Brabant? Dat en meer. In Brandpunt vanavond om kwart over tien bij de Cairo op Nederland 2. Ook de AOW-bedragen en betalingsdata van 2013 vindt u op SVB.nl. Dit is Radio 1.